met het NOS-journaal. Het aantal doden door een Russische raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Dnipro is opgelopen naar 12. Ook zijn er meer dan 60 mensen gewond geraakt. Een van de raketten raakte een flat gebouw in de plaats. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Ook in Kiev, Garkov en Lviv kwamen de afgelopen dag raketten neer. Die waren gericht op belangrijke infrastructuur. De afgelopen maanden wordt Oekraïens infrastructuur geregeld aangevallen door Rusland. Het leidt op veel plekken tot uitval van stroom en water. In Emmen is een hulpverlener omgekomen bij een steekpartij. Die vond plaats in een jeugdzorginstelling in de Stationstraat. Er rukten meerdere hulpdiensten uit, maar die konden de vrouw niet meer helpen. De politie heeft twee mannen aangehouden. Een van hen in het centrum van Emmen en later de ander die op de vlucht was geslagen. De bewoners van de jeugdzorginstelling moeten vannacht ergens anders slapen... omdat in het pand in Emmen nog onderzoek moet worden gedaan. Het waterschap Rivierenland verwacht vandaag droger weer dan gisteren... maar laat ondertussen de gemalen nog wel op volle toeren draaien. Ook de extra pompen die langs de Lingen zijn neergezet blijven voorlopig staan. Door de grote hoeveelheden regen van de afgelopen dagen... had het met name het westen van het rivierengebied last van wateroverlast... Vandaag zal naar verwachting de Maas op een aantal plekken buiten de oevers treden. Waterschap Limburg houdt de situatie bij de gul extra scherp in de gaten. In de privéwoning van de Amerikaanse president Biden... ...zijn niet één, zoals donderdag gemeld, maar zes geheime documenten gevonden. Overheidsdocumenten. meldt de advocaat van de president. De documenten hadden volgens de wet ingeleverd moeten worden bij het Nationale Archief ministerie van Justitie gaat nu onderzoek doen naar de gang van zaken. Het weer op de eerste plaatsen blijft het droog en het is tussen de 4 en 7 graden. Overdag opnieuw regen en veel wind. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Goed, je.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 I'm The city sleeps and I'm the only one and I walk up my side. Oh, then she